Het weer bewolkt wat motregen en nevelig. Vannacht is het niet koud, minimaal 5 graden. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het is vrij zacht, 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan 20 files. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. In Noord-Holland heeft het verkeer last van de mist, waardoor spitstroken gesloten blijven.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 Luisteraars, welkom, goedemiddag. Zitten we weer in de stoel met een wijntje erbij, dan kunnen we er weer een twee uurtjes tegen. Zandvoort draait door, maar dan anders? Oftewel Hans en zijn vrienden in de middag. En volgens mij zijn we weer helemaal aanwezig. Volgens mij ook, ja. ja goedemiddag, ja. allemaal. Leuk ja. dat jullie er weer zijn. Ja, ja gezellig. En je die kleine ook bij je? Nee, uh, nee, die wordt zo meteen wel gebracht. Denk oh, dat is goed. Wel schoon graag, want anders luidt het. ik veel. Het, eh... Ik heb daar geen zeggenschap over. Ah, oké. Okay. Nou. Mijn kind niet, gelukkig. Nee. Oh? Gelukkig niet. <laughs> nee. uh, Ronald is er ook weer en die heeft weer uh, allerlei lekkere muziek uitgezocht. We hebben een hele hoop nieuwtjes. We hebben een heel druk programma met allerlei vaste items. Dus we gaan er weer een gezellig twee uurtjes van maken. Toch? Dan gaan we snel beginnen, hè? Waar ja. gaan we mee beginnen eigenlijk, ik, uh, ik heb een, uh, een, een sfeervol plaatje uitgezocht. Nou, kom maar ja, als... nee, ja, Ronald die vond dat geloof ik niet zo'n goed succes. Dan is het vast kerst. Is met kerst, ja. dat vindt hij niet leuk. Ja. <laughs> ik weet. Nou, Daarom begin ik er ook mee. Ik denk dan hebben we in ieder geval... Heb ik die heb item... dat vast gehad. Heb ik dat al gezet. <laughs> Oké, okay, veel plezier. Mijn naam is Hans Larsenhaar. <laughs> was dat niet helemaal de bedoeling. Ja, dat, dat zeggen maar, ze allemaal. Uh, uh, maar het past ineens wel heel goed het, in jouw ja, straatje. Ja, het, het, mm -hmm. het komt uh, heel goed uit. Ernstig goed uit. Sik en niemand waren dit. Uh, ja, dat zo. weet ik. En ik vond het wel mooi. Zullen we de rest doen? Ik vond het erg stemmig. Ik denk, we beginnen stemmig. Helemaal goed. Ja, dan komt hij weer tussendoor. met, bam, bam, bam, bam. ik denk, nou lekker is dat. <laughs> nou, dan zijn we weer allemaal wakker toch? Kijk, dat bedoel ik. Waarschijnlijk. Maar um, draai je maar um. dan. Wat, wat. wat ja, de, de, de. deze, oh, dat is uh, Confident van uh, Demi Lovato. Er staat een bescheiden in. Ja, dat hoorde ik al, ja. <laughs> What's wrong with being confident? Uh -huh. yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being? Present. voor Optimaal. 3 FM. Ja, dat zijn wij dus. Dat zijn wij, <laughs> ja. Ja. Onder andere, hè? Waar um, zijn het ja, ja, alleen, ja. maar. Uh, ik, ja. ik, ik heb toch het idee dat ik een soort van boetedoening moet doen nu. <laughs> <laughs> oh, toch wel? Hey. Okay. Nou, daar gaan we eens hey. ja. even goed ja. voor zitten. Ja. Doe Pas, eens. Dat past ook bij deze tijd. Doe eens. Ja? Hoe bedoel je? Nou ja, kom erop met die boetedoening dan. Oh, zo bedoel je. Nou, de, deze dan. <laughs> no, I'm, so, so. I'm driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces Ja, je kan wel lief zijn als je maar wil, hè? Ja, uh, als ik maar wil. Ja. Maar ja, het is ook gauwkwest. Okay. Dus, nou, genoeg. Ja, ah. Oké, okay, goed. goed. Ja, begin ja. het begint te druppen hier, hè? Ja. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. En dat ben ik. Ja, wel. Dat en, en dat heb je niet gekeken nog? Nee, ik laat me altijd oh. verrassen, dat weet je toch. Nou, je nou, nou is Ik vind het leuker. Ik heb een, uh, een singeltje. Eigenlijk is het, een, uh, is het eigenlijk filmmuziek. Oké. Okay. Ja, en het is, uh, hij is geschreven... Uh, uh, Lily Was Here. Ken je die? Ja. Die ken je wel. Wie ken ja, die ken je niet. Was leuk. Dat is een hele leuke. En die is uitgebracht in 1989 in Nederland. Jeetje. Ja. En in 1990 in het uh, Verenigd Koninkrijk. En in 1991 in Noord-Amerika. En dat was voor de Nederlandse film De Kassière. Dat is een Nederlandse. Heb je die gezien, die, die ja. film? Mm -hmm. Ja. Wie staat daar te bleren? Dat is weer De Kassière. Oh, nou. Dat is uh, David, uh, David Stewart. Samen met Candy Duffer en vanwege dit, dit succes werd de single ook uitgebracht in de Verenigde Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten, waar het ook een hit werd. Het nummer 6 bereikte in de VK en zelfs toenam, het toen nam tot nummer 11 in de moeilijke Amerikaanse markt. En daar komt niet aan. Ja. Nee, nee als je er nog even. Ja. Ze waren samen bezig om dit nummer te schrijven, wat overigens geloof ik binnen een kwartier gelukt was. En toen waren ze klaar en toen draaide Dave Stewart zich om naar Candy... en die zei, we hebben een hit. Ja. Nou ja en, en, ik... en de rest is geschiedenis. Ja, nou dat is mooi, hè? Ja. Ja. ja, ik hou er wel van. Met Candy Dulver. Persoonlijk, ja, persoonlijk, persoonlijk uh, hoor ik Dave uh, liever met Annie Lennox. Ja? Ja. ja. Wat hebben ja. zij uh, gedaan? Deze. Ja, de Oh ja, die is inderdaad ja. mooi. Hier komt de rain again. lekker. Dat was die ene, die er haar, zij had haar haar eraf gehaald. Was dat niet zo? Zijn we kaal? Nee, jij bent weer, denk ik Schnee op ofzo. of zo, oh, denk ik. dat kan ook kunnen. Ja, misschien was ze kalm maar dan op een andere plek, dat weet je niet. <lacht> Goed. Kom op. En dos. Hey. Je bedoelde echt onder de oksels hoor. Ja. Dat die 106,9. We zijn weer terug. Als het ben, we hadden wat problemen. Uh, maar uh, inmiddels zijn die opgelost, dus we gaan gewoon uh, vrolijk verder wel. Ongeveer gebleven waren. Oh, oh alleen, okay. we, alleen we hebben geen internet. We hebben geen internet. Nee, dus we zitten nee, op 106,9, daar moet je luisteren. Nou ja, precies. Dus, uh, ik maar zeggen, als uh, ze dit horen, dan hebben ze al ingelokt op 106.9. Waarschijnlijk 90. wel, ja. ja. <laughs> Gaan we, wel voor. we gaan gewoon even door met een plaatje draaien. Ja, en nou. De rest zien we wel zometeen. Komt allemaal goed, toch? Ik hoop het. Column van de Week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Eenzaamheid is voornamelijk uw eigen verlatenheid. Schenk ik u vandaag als aforisme. O dappere worstelaars met mijn columns. Een mens dient tijdens zijn leven een leerproces te doorlopen... zodat hij via zelfkennis uiteindelijk kan promoveren tot zelfvriend. Zelfkennis dient te leiden tot een hoge mate van tevredenheid acceptatie en geluk, over wie en wat u bent. Bewustzijn, karakter en oordelen in harmonie laten samenleven in een mens is het doel. Zelfkritiek werkt bij dat proces louterend. Het bewandelen van deze vaak lastige weg vormt een leidmotief in veel van mijn werk. Het Gnoti soton was een favoriet maxim van tenminste zes oud-Griekse wijscheren. Ken u zelf, help ik sommige van u maar even uit de vraagtekens. Elk nadeel heb zijn voordeel, heeft nummer 14 ooit verklaard. Een van de voordelen van het nadeel dat 99% van alle zandwoorders... mijn romans niet kopen, is dat ik eenvoudig in herhaling kan treden... zonder dat u het merkt. Mijn werk, tig jaren van schitterende nederlagen... stond in de bol.com top... Tip top 10 van mooiste romans van 2016. Zelfs dit vrolijke feit heeft nauwelijks iemand van u... naar onze lokale boekhandel doen sjokken. Alkmaar Droever kijkt aardige meneer Sjaak Balkenende mij aan. Nu ben ik een soepel ingestelde sadist... en neem uw, u uw fysieke en geestelijke luiheid niet kwalijk. Ik meet succes anders dan velen van u... Mijn visie ligt hoger, breder en verder dan verkoopcijfers. Ik schrijf dingen omdat ik ze wil, mag en moet schrijven. Dit maakt mij gelukkig. Uiteindelijk eens een positief banksaldo lijkt me heerlijk. Begrijp me niet verkeerd. Misschien komt het er nog eens van. Waarschijnlijk ook niet. Mijn saldobalans verstoort mijn geestelijke balans nauwelijks. Zelfacceptatie, dat ik een begaaf bedelaar ben... helpt mij te focussen op de volgende roman en op mijn zelfvriend zijn. Ik mag deze schrijvende creatieve gek. Waarom dit pittige stukje? Nou, zij is een beeldspraak voor die lange lastige weg om tot zelfvriend te komen. U heeft dit uitbeluisterd, in dit geval... zoals u alleen een zelfkennisweg moet afleggen... Echter alleen is iets anders dan eenzaamheid. Verlaat u zelf niet. Deze kolom is tevens een teken van hoop voor doorzetters. De nacht kan nog zo lang zijn, er komt een morgen. De dageraad zal schitterend zijn, mijn aanstaande zelfvrienden. Aldus, Marco Termes.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 Curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even. Give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you cry crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every moment. You're my downfall. You're my muse. My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 I give you Ja. op, alleen op de eten. Ja. ja, geweldig. Niks ja. te kabelen en te internet nee, toestanden. Het is wel jammer, want daar halen we altijd onze nieuwsitems en alles vandaan. Ja, dus het dus is dat een beetje we, spannend. Dat we niet ja, ja. Ik we heb wel, wel het strandweerbericht ja. voor straks. Maar ja, maar we uh, doen gewoon dan als de rest van Nederland, uh, of uh, dat is overdreven, als een groot deel van <laughs> de wereld. En we verzinnen gewoon wat net nieuws. Maar het is wel... Dat kan. Ja, nou ja, daar laten we aan jou over, het nepnieuws. Oh, dat kan. Bij deze. Het is wel een beetje lastig dat we zijn nu zo naarstig op zoek naar of internet het wel en niet weer doet... Um, dat ik de arm uit mijn kom moet zwaaien. om Hans erop te duiden dat hij zijn mond moet houden. Ja, dat weet, is je, weet, je, weet je wat ik dacht? Uh. Ik dacht, we gaan het op een andere manier doen. We gaan het, gaan het gewoon op de dove toestand doen. Yeah. Een beetje zwaaien en uh, toestand. Ja, maar dat helpt dan wel als je kijkt. <laughs> ah, ja. ja, daar heb je ook gelijk in. <laughs> maar goed. Oh, ja. ja. um, hadden we nog iets, uh, iets nuttigs? Iets ja, ik heb. nou ja. De van Zandvoort is open. Ik ja, niet, ja, helemaal. Ja. Ben, ben je er al geweest? Ja, ja, ik heb al een middag gestaan en morgen ben ik er weer. Oh, wat ga je doen dan? Nou, tussen drie en zes sta ik in de Koek en Sopie tent uh, Oh, wat tent. leuk! Ja, de, de oh, de twee keer in de week doe ik het. Oh, en niet op donderdag en vrijdag? Nee, maar op de woensdag en de zaterdag. Ah, dat is gewoon jammer. leuk verdeeld in de week. Ja, ik weet niet beter naar de nee, vrijdag. Nee, je komt doen? gewoon een keer zaterdag gezellig met Jannie even wat drinken of zo. Gezellig, ja. speertje proeven. Uh, okay. Jannie... Hebben jullie het al gehoord van een man die op, ze, op het strand hond uitliep? En die liep weg. Ja, ze hebben me in Engeland teruggevonden. Hey! Ja, maar die dat eet waarschijnlijk is Nee, ze ook die koek waarschijnlijk. Die koek. Weet je wel, die koek? Feel my way through the darkness. Guarded by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand.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 Het blijft moeilijk voor Hans. Nee, dat valt wel mee hoor. Zometeen mag je alles terugluisteren. Het, val, het valt best wel mee hoor. Ja, Albert Jan, hey, luister nou eens naar jezelf, joh. Uh, oh, moet dat? Ja. Nee, nee maar Albert Jan is, nee, nee. is met ingang van vandaag geloof ik niet meer onze Dank nee, nee. nee, dankjewel voor alle uh, ja, dingen wat je voor ons zeker, hebt gedaan. Ja, zeker. Jammer. En, uh, ik vind het leuk. Succes voor Maurice, hè? Ja, maar ik ja. Vind het Jammer. Ja. Dat. Ja. Ja, ik ja, vind het, het ook. Jammer. Ja. Maar goed, dan zegt Maurice. Uh, ah ja, ons. Uh, ja. Uh, nee, Zij dan de, vroeger de. You're a regular! Uh, presenteren. Nou, maar zijn knop staat zachter. Oh, Je staat moet niet zo hard schreeuwen, joh. Sorry. <laughs> Ik hoor hem, ik weet je dat ik hem niet eens hoor. Zo hard hij overmoduleert gewoon. Oh. Echt, echt waar. Ja, ik, vind, ik vind het leuk dat hij uh, het stokje overneemt. Want dat ja. zal geen Kijken. makkelijke nee, opgave zijn hoor. Dat nee. is een petje af. Ja, ja. Dat denk ik zeker. Ja. Dat in tegenstelling tot Maurice, die is wel heel makkelijk. Maar goed, tot zover de inwendige Min, informatie. En we hebben een nieuwe voorzitter. Nee, dus niet tot zover de inside information. Weet jij dat, dat we niet? Jij weet wel dat je een nieuwe voorzitter is. Dat zei ik niet, Hans. Nee. Ik zei alleen dat we nu gingen stoppen met uh, interne informatie en zo. Oh, dat bedoel je? Yeah. Oh, het was Engels en dat verstond ik niet. Dat nee, wel. daarom help ik je wel even. Dank je. We kletsen het wel vol, hè, Ja, dank je, wel, dank je wel. Range that thing If you go a million, that's me. me. I was getting more love, baby. Havana, I. Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. En wat heb je voor ons deze week, Ro? Nou, ik heb het niet helemaal uitgezocht, maar ik moet even improviseren... omdat we geen internet hebben. Ja. Uh, wat ik had uitgezocht was uh, The Turtles met... Uh, oh ja, dan ben ik het nummer helemaal, de, de, de titel even helemaal kwijt. Even zoek nee. hoor. <laughs> uh, Happy Together. Ja. Uit de Minions. Maar die yeah. waren we voor een andere keer... Uh, wat ik als bij toeval in de lijst heb staan, uh, dat is uh, deze: uh, Eye of the Tiger, Rocky nummer 4. Oh, vier. oh, oh ja. ja, We gaan ja, er helemaal ja, over. helemaal ja. slaan elkaar eens. Happy end. That's it. Liefde overwint alles. Liefde overwint nee, alles. Uh, ja, is dat zo? Ja. 99 van de 100 films. Ja, ja. ja. we gaan makkelijk ook een hoop <laughs> kapot, hoor, volgens mij. Ja, kan. Ja. kan ellende geven. Ja. Maar dit is, is lekker. de Tiger van Survivor. Wat ja. me altijd opvalt aan die uh, um, Sylvester Stallone films, ja. is de, de, de manier waarop hij praat. Heb oh. je dat nooit opgevallen? Ja, ja, ja, ja. Maar hij praat altijd zo. Want nee, hij, nee, nee. Er is een periode geweest dat hij uh, zich normaal, normaal, articuleerde en uh, wel min of meer verstaanbaar was. Ja, maar, maar is dat niet net zoals uh, onze allervriend? Oh, hoe heet die zanger ook weer? Frank Boeien. Frank Boeien ja, die ja heeft, maar die, die heeft God, dat ook gedaan. Dat doet hij tegenwoordig ja, die niet heeft mee. inderdaad um, lessen genomen, maar ja. ik bedoel, die deed dat ook. Ja, ja maar dat kan best wel wezen... dat het gewoon zijn images... hè? Dat ja, hij zo praat. Kunnen, ja, zou nee, Ja. Dat dat uh, vroeger had, uh, hadden oude filmsterren net. Die hadden ook allemaal hun bepaalde manier van praten en Ja, die, die, die heb jij ook gehad. Wat zeg jij? Die heb jij ook. <laughs> ja, maar daar ja. ben je verstaanbaar. Ja, nou, dus, dat is. Ook zo. Dat is, denk ik. Um, ja. Black, nee. Dat er ondertiteling is. Ja. Ja, maar die twee die tegenwoordig ondertiteling inderdaad. En het heeft me jaren gekost om te achterhalen wat Honeburg Hark betekent. Me. <laughs> Kronenburg Park, ja, ja. precies. Hey, uh, we hadden het net nog even over Engels, hè Hans? Ja. oh jee, oh jee. De maten van de dames-BH's. Weet je dat die allemaal ook een uitleg hebben? Dat zijn niet zomaar lettertjes. Is je dat, de cupmaten Hij <laughs> <Nee. laughs> <En> vergeet <laughs> nu op <ook. laughs> Nee. Nou, je hebt een kopje A. Ja. Weet je waar dat voor staat? Anders. Nee, in het Engels. Zei oh, in het Engels. Ik, was, ik had hem al verklapt. Hè? I nee. don't know. Almost boobs. Ah, dat is zo, ja. Nou, heb je bijna borst. Kleintjes. B. B. Cupmaat B. Boobs. N nee. <laughs> Barely boobs. Oh. oh bijna. Ja. Ja. ja. De C. De C. Can't Can. complain. Mag niet klaar. Nee. De D. Ik klaag. Nee. Ik <laughs> klaag je helemaal niet. Je de, hart gaat steeds, je ogen gaan steeds harder glimmen. Ja, ik nee, heb geen idee. De D, D, D staat voor <laughs> Deng. Denk doen. Ja. <laughs> en de dubbel D? De, hebben we die ook? Ja, je hebt ook dubbel D. Ja. Ben is gewoon double dang. Ja, ja, ja. Goed. De E, F, G en H die gaan we zometeen naar het volgende liedje wel doen. Want er ging er één achterover. Zitten, dat, kan, dat, kan je uh, misschien, dat kan je misschien bij Ro doen. Nee, want hij weet hem al. Oh, ah, dat vind ik nou ja. Ik had het al aan hem gevraagd. Hij is zegt, de, oh, die is leuk voor Hans. Ja, <laughs> ja. precies. Dus um, zometeen de andere we helft. Hem even stemmen, Welke helft? De linker of de rechter? Uh, geen idee. De grootste helft. Hans vond het leuk. We don't talk about te We without. erdoor. We gaan erdoor. We gaan erdoor. We same erdoor. proud gaan erdoor. We gaan erdoor. We gaan erdoor. We never, say never wow, We don't We Younger now than we were The queen of everything finds the eye can see Under your command I will be your guardian When all is crumbling I'll steady your hands You can never say never Ik heb het niet gezien. Ik hoor het wel. Het blijft. Ja, ik ben er gewoon doorheen reden Ja, ik, ik, hoor, ik hoor het, het zelf wel. Ja, ja, ja. Ja, ik denk, ik wacht nog zelfs met antwoord geven. Ja, ja. Zo van, en dan kijk ik met grote ogen naar. Doe nou niet, doe nou niet. Ja, en wel, toch want ik vind die het, ik gewoon wel. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het gezien, ja Hans. Ja. ja. Nou. Wordt een gezellig nou. avondje. Middagje. Ja. Middag. Ja. Ja. Ja. ja gezellig hamertje is gekomen. Weet je wat ook gezellig is? Nee. Reclame, nieuws oh. en reclame. Dan zijn we zo weer terug. En wat helemaal leuk is... Nou... Le zijn we er gewoon weer. Leila van Eric Clapton. Oh. oh, die is er? Is is oh, Hele mooi. Dan stuur allemaal fijne dagen en.